Raymond Seré met het NOS-journaal. Het aantal doden, zeker zeven. De BBC meldt dat er tien doden zijn. Onbekenden openden het vuur op politiemensen en toeristen. Onder de doden zijn agenten en een Canadese toeristen. Zeker negen mensen raakten gewond.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 De Nederlandse handbalsters hebben de finale van het EK in Zweden verloren. In de eindstrijd was titelverdediger Noorwegen net iets te sterk, 30-29. De Nederlandse vrouwen kwamen in de eerste helft op voorsprong. Daarna ging het steeds gelijk op. In de tweede helft liepen de Noorse vrouwen uit en stonden vier punten voor. En Nederland slaagde er met een slotoffensief net niet in om langs te komen.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 Met menu nu, ZFM Klassiek. U naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Janssen.